9 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Het werk van schoonmakers bij slachterijen en vleesverwerkende bedrijven is vaak onveilig. Bij 90% van de ruim 200 onderzochte bedrijven was er volgens de inspectie SZW te weinig aandacht voor de veiligheid van personeel dat machines schoonmaakt. De werknemers lopen risico op ongevallen en op infectieziekten. Inspecteurs constateerden bijna 500 overtredingen. In tien gevallen was de situatie zo gevaarlijk dat het werk werd stilgelegd. Na het ongeluk met een veerboot tussen de Indonesische eilanden Lombok en Komodo zijn nog eens dertien mensen gered. Dat meldt de Indonesische reddingsbrigade. In totaal zijn nu 23 mensen in veiligheid gebracht, onder wie alle vijf de Nederlandse opvarenden. Er zijn nu nog twee vermisten, naar wie met reddingsboten en visserschepen wordt gezocht. In de Amerikaanse plaats Ferguson zijn weer rellen geweest. De politie heeft traangas afgevuurd op een menigte van zo'n 400 betogers. In de voorstad van St. Louis is het onrustig sinds de zwarte jonge Michael Brown na een diefstal werd doodgeschoten door de politie. Uit een voorlopige autopsie blijkt dat er zes keer op Brown is geschoten, waarvan twee keer in zijn hoofd. Het overleg in Berlijn tussen Oekraïne en Rusland heeft geen concreet resultaat opgeleverd. Rond middernacht kwam er een eind aan de besprekingen die vijf uur hebben geduurd. De Duitse minister Steinmeier sprak na afloop van een kleine toenadering tussen de Russische minister Lavrov en de Oekraïnse minister Klimkin. De komende dagen beslissen ze of de gesprekken worden voortgezet. Koerdische militairen zijn erin geslaagd een dam te heroveren die sinds twee weken in handen was van IS-strijders. Het gaat om de grootste dam van Irak bij de stad Mosul. De Koerdische troepen werden geholpen door Amerikaanse en Iraakse luchtaanvallen. Het Amerikaanse leger zegt dat het gisteren 14 luchtaanvallen op IS heeft uitgevoerd. Het weer, het is wisselvallig met geregeld buien, maar ook af en toe zon en een stevige Zuidwestenwind. Het wordt hooguit 17 graden. Later afnemen de wind en vanavond landen inwaarts wat droger. De komende dagen blijft het wisselvallig. Dit was het NOS-journaal. Dit is Wijnlandswaan bij de ANUB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat via tussen Naarden en knalpunt Muiderberg 5 kilometer. A9 Diemen richting Amstelveen bij Amsterdam Zuidoost 2, dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A9 Alkmaar richting Amstelveen bij Bad dorp 3. A10 Zuid richting Den Haag bij Draai 2. A10 West richting Zaanstad bij de Continental 2. En de A16 van Breda naar Rotterdam voor de randweg van Dordrecht 2 kilometer. Tot zover de verkeer.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 Emotion by Esprit, het hele jaar door. Emotion. Emotion by Esprit, halterstraat Zandvoort in Jupiter Plaza.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 is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Well, yellow, red, black or white. I a little bit of moonlight. For this intercontinental romance. Shy girl, sexy girl.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 Dat was even swingen aan het begin van uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Met deze uit de jaren zeventig. Dat was de single van Sailor, je girls, girls, girls. Het is zeven minuten over drie uur. En wat gaan we in dit uur allemaal doen, Albert-Jan? Nou, rond de klok van kwart over drie hebben we een aantal uh, Zandvoortse berichten... en Bloemendaalse berichten. Uh, Vrij actueel. Dus die ga ik dat om kwart over drie behandelen. En natuurlijk de hoofdmoot in de tweede uur zal een zeer uitgebreide evenementenagenda worden. Dus ik zou zeggen leg de spulletjes die je nog wat doen maar even aan de kant. Dan kan je dat zometeen om half vier rustig de tijd voor nemen. Want er zijn weer erg veel evenementen in en rondom Zandvoort die uw aandacht verdienen. Dus houdt uw pen en papier bij u. En mocht u het niet allemaal meekrijgen straks de evenementenagenda maandagmorgen wordt dit programma herhaald. Tot de tegen de klok van half tien maandagmorgen... komt, Klopt. komt de evenementenagenda wederom nog een keertje voorbij. Zoals gezegd, nieuws in het kort, de evenementenagenda... en natuurlijk veel muziek dit tweede uur. Zo is het in de herhaling is tussen acht en elf uur... op de maandagmorgen van dit programma. Goeie maandagmorgen toegeweest als je dan aan het luisteren bent.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 C'est ça, et voilà, et voilà. je te retrouverai, c'est sûr. Souviens-toi de la première fois où nos regards s'étaient croisés, même que ton œil disait merde à l'autre, surtout à moi. Mais pourquoi moi alors que les autres te trouvaient bien trop laid Peut-être que moi je suis trop bête. Mais je sais t'écouter Et voilà Et voilà Tu ne m'aimes plus ou quoi Et voilà Et voilà Après tant Et voilà Et voilà Une de perdue c'est ça et voilà, et voilà Je te retrouverai c'est sûr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 De was de zingende Belg, We hebben het over stroom mee. Zijn nieuws zien we het Avengersaria. Belever het ritme van Zandwoord ook op tv. Zie je Text TV op kanaal 45. En hey, gewoon aftellen. Hè? Gewoon uh, gaan naar kanaal 40. Dan kom je er vanzelf. Ik zeg 1, 2, 3. The box. Silver Prince en de Raspberry Beret, wat mij betreft een van de betere prinsplaten. GFM, Zandvoort op zaterdag met nu nieuws in het kort. Voor de derde keer op rij heeft Strandpaviljoen Plazant... de beste lunch geboden aan de deelnemers van de jaarlijkse Strandbridge Drive. 256, u hoort het goed, bridge sparen, namen op 24 mei jongsleden deel... In een van de veertien faciliterende paviljoens. De Britsers geven elk jaar een waardering voor de lunch... die ze nuttigen bij een van de deelnemende paviljoens. En dit keer kreeg Plazant opnieuw de hoogste, het hoogste cijfer. De tweede plaats is paviljoen uh, Jeroen, dat nummertje 20. Uh, is tweede geëindigd, die, en trouwens, die scoort al jaren erg hoog. En de derde plaats was voor paviljoen Storm, nummertje 8. En Plazant heeft dus gewonnen nummertje 17. Vals geld in omloop in Zandvoort... Sjaak Balkenende van Brune Balkenelde meldde van de week... dat er sinds een paar dagen veelvuldig met vals geld in Zandvoort wordt betaald. Hij wil zijn collega's waarschuwen om vooral op te letten... voor biljetten van 50 euro en 20 euro. Vooral het papier is voelbaar anders dan de echte biljetten. En de biljetten van 20 euro zijn iets kleiner dan de originele biljetten. Ook de kleur is enigszins afwijkend. Balkenende plaatste vrijdagmorgen op de diverse social media... opgelet valse biljetten van 20 en 50 euro in omloop... Neemt u deze waarschuwing alstublieft heel serieus... want als u een vals biljet aanneemt... wordt het ten eerste door de politie in beslag genomen... en u krijgt het equivalent in echt geld er niet voor terug. Dus pas op voor vals geld in Zandvoort. Dan was er een, wederom een bom gevonden... en het was vrijdagmorgen toch wel even spannend... in de Bloemendaalse duinen... waar een handgranaat tot ontploffing werd gebracht. De strandpolitie en de EOD waren er vroeg bij... en stonden in the middle of nowhere... Om een granaat uit vermoedelijk de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing te brengen. Een standaardprocedure die alleen in onze regio al tientallen keren per jaar voorkomt. En waarom komt het nou zo vaak bij ons voor? Even een stukje geschiedenis. Onze kunst, kunst, kustlijn is onderdeel geweest van de Atlantic Wall. Uh, een 5000 kilometer lange verdedigingslinie die langs de kust van Denemarken tot aan de Pyreneeën liep. Op de plek waar, nu, waar we nu met het hele gezin naar Zandvoort fietsen, lagen tijdens de Tweede Wereldoorlog een enorm netwerk van bunkers. Dat er in de duinen nog steeds veel munitie wordt gevonden is dus niet gek. Ook werden onze Bloemendaalse duinen gebruikt als oefenterrein... en werden er vanaf grote hoogte betonnen oefenbommen naar beneden gegooid. Dus dat is in ieder geval een ding wat, waardoor je dus nog steeds die mijnen tegenkomt, CQ-bommen. En tot slot, burgemeester Bloemendaal. Ik ga voor een tweede termijn. De burgemeester van Bloemendaal, Ruud Nederveen... zegt zijn functie niet te willen neerleggen. De afgelopen weken kwam Nederveen negatief in het nieuws... over onder andere landgoed Els Woudhoek. In een interview in het Haarlemse Dagblad laat hij weten... ik ben beschadigd, maar ik heb uh, steeds, nog steeds heel veel steun binnen Bloemendaal. Als dat mij ligt, ga ik nog voor een tweede termijn. Het uitgebreide interview kunt u teruglezen op het Haarlemse Dagblad. Dat was het. Het nieuws in het kort bij CFM.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 Bij Steven Songford op zaterdagmiddag of maandagmorgen, als je naar de herhaling luistert, draaien we een hit uit de hitlijsten van die moment. Dat was de single van Nico en Vince en Am I Wrong. Daarvoor uit de jaren 80, Ashworth en Simpson en Solid as a Rock. Zo, dadelijk de evenementagenda, maar eerst even een ander bericht. Als ik, ja, hier was ik weer. Ja, je bent er. Oké, okay, nee, uh, ja, we hadden net uh, Ton Arius in, uh, in de uitzending omtrent uh, 30 augustus. Het, nadat de, de street parade van de raceauto's is geweest, dat u dan kunt genieten van een muziekfestival dat zijn weerga niet zal kennen. Uh, met een big, heuze Big Band op het Raadhuisplein. Maar je kunt niet zo lang wachten op de historische race. Vanaf op 22 augustus om 4 uur is de feestelijke opening... van een tentoonstelling in het Zandvoortsmuseum... over 75 jaar autoracen in Zandvoort. De opening wordt verricht door racelegende Jan Lammers... en wethouder Gerard Kuipers. De nostalg nostalgische tentoonstelling gaat over het circuitpark Zandvoort... omdat het dit jaar 75 jaar geleden is dat de eerste stratenrace van Nederland hier in 1939 plaatsvond. De expositie staat dan ook hoofdzakelijk in het teken van deze tijdsperiode... met historisch beeldmateriaal, promotiematerialen... en verschillende zeldzame attributen. De tentoonstelling is heerlijk eh, vooraf je... voor het spectaculaire historische Grand Prix-gebeuren... Eh, een weekend een week later plaatsvindt. Dus vanaf 22 augustus om 4 uur de feestelijke opening... in het Zandvoors Museum van 75 jaar Autorace. En dat mag je zeker niet gaan missen... Nou uh, keek ik op de Facebook-site van uh, CFM... zie ik in één keer een cartoon van ons uh, erop staan, Albert-Jan. Gemaakt door Henk, dank je wel daarvoor. Ja, geweldig. Hè? Ja, hij is, hij is leuk, hij, hij is leuk. Is leuk hij is heel maar mooi. we willen even van de luisteraars weten... of we een klein beetje erop lijken. Dus uh, laat ons weten of we, of we liken op de cartoon... die staat op de Facebook-site van uh, CFM. Schrijf gewoon even een uh, kort berichtje... onder het uh, bericht van uh, Sanford op zaterdag. En dan nemen we dat nog even mee in de uitzending van vanmiddag. Tussen 2 en 5 uur. Of op de maandagmorgen tussen 8 en 11 uur. Zou dadelijk de evenement beginnen. Het is weer een heel lange, dus ga er alvast lekker bij zitten. Maar eerst deze van James Ingman en Michael McDonald. Hier is Jamo Bieder. Ja, je kan het verwachten, Albert-Jan. Wie komt er dan in één keer uit de ontvangstruimte bij CFM? Ja, <lacht> man. Wie <lacht> De, de, de singer van James England en Michael McDonald. Het is tijd voor de evenementagenda. Ik ga er weer even bij zitten, Alvert-Jan. Ja, goed. Ik, ik heb hem even een beetje, een beetje bijgewerkt hoor. Want er staan zoveel evenementen uh, te op stapel. Nou, weet je Europa. wat we afspreken? Je krijgt vier minuten van me. Nou, dan vier moet, minuten. Ik wil heel snel praten. Oké, okay, doe je best. Goed. <laughs> uh, we zijn het al uh, in het eerste uur. Op, momenteel wordt er heerlijk makreel gerookt op het uh, Raadhuisplein. En dat duurt allemaal nog tot vier uur vanmiddag. Dus ik zou zeggen, wilt u nog eentje proeven? Zeker kijken hoe dat uh, in zijn werk gaat. Dan bent u nog even tot vier uur van harte welkom op het Raadhuisplein. Het Zandvoorts Open Kampioenschap Makreel roken, En uh, mocht u daar niet tijdig kunnen zijn, kunt u altijd even doorlopen naar Café Bluis. Want daar wordt momenteel ook de paling gerookt. En zoals we ook al in onze aankondiging zeiden... er wordt momenteel een tweedaagse van Zandvoort verzeild, moet ik zeggen. En momenteel is de Eneco luchterduinenrace bezig. Dit hele weekend is het dus een groot spektakel langs de Zandvoortse kust. En daarvoor bent u van harte welkom op de watersportvereniging. Uh, Boulevard Paulusloot, paal nummertje 67. En hopelijk krijgen we in het derde uur nog meneer, even de, meneer De Visser aan de telefoon... want die zit namelijk op de volgboot. En die kan ons dan een verslag doen van deze uh, Eneco-luchterduinenrace. Dan gaan we naar het circuitpark Zandvoort... want dat is eigenlijk van gisteren, gisteren al begonnen. Gisteren, vandaag en morgen het DNRT Super Race Weekend. En dit Super Race Weekend staat bekend om drie goed gevulde dagen... Met vol autoplezier... En op amateurniveau wedstrijden met diverse toerwagens worden afgewisseld door races van onder andere de Westfield Cup, de Volvo 360 Cup. De entree is gratis en wilt u uw auto parkeren, dan kost dat 6 euro. Dus een laagdrempelig, geweldig race-evenement dit weekend nog op het Circuitpark Zandvoort. En dan hebben we het natuurlijk over de Burgemeester van Alfenstraat, 108. En de Haarlem Jazz-liefhebbers en Moore, dat uh, zegt het al, vandaag is de laatste... De kans om daarbij live aanwezig te zijn. Op diverse podia in Haarlem zullen ten gehoor gebracht worden... en ook aan verwante muziekstromingen. En voelt u zich een hippie? Dan bent u nog van harte welkom op het uh, uh, strandtent Storm. Want die gaan terug naar de hippe markt uh, Storm. En dat is uh, vanaf 11 uur vanmorgen al aan de gang. En dat is allemaal in de Flower Power uh, gebeuren... En dat vindt dus plaats op Strandstent Stormstrandweg 8 in Zandvoort vandaag. Dan gaan we naar 17 augustus. Dan is het tijd voor het Fairfood Festival. En daarvoor bent u van harte welkom op het Strandpaviljoen Safari Club... strandafgang Pauluslood nummer 2. Dat begint allemaal om 10 uur morgenochtend en duurt tot 10 uur morgenavond. Dus het Fairfood Festival Strandpaviljoen Safari Club... morgen van 10 uur morgens tot 10 uur s avonds. En u bent ook van harte welkom bij het Ayuma Summer Sessions. En dan heb ik het over strandpaviljoen Ayuma morgen. Dat begint morgenavond om 8 uur. En dat duurt tot 12 uur s'nachts. Diverse muziek en uh, diverse aanverwante artikelen, om het zomaar te zeggen. Gratis, entree. Morgenavond vanaf 8 uur Ayuma Summer Sessions. Gaan we naar uh, 20 augustus, dan hebben we het over de Red Carpet Bingo. Red Carpet Bingo is een hippe bingo-show voor ladies only... met exclusieve prijzen en boordevol gezelligheid. En dat vindt allemaal plaats aan Meijer aan Zee... strandafgang de vovage nummer 16. Meer informatie over dit evenement op 20 augustus... kunt u nakijken bij www.redcarpetbingo.nl www.redcarpetbingo.nl ook op 20 augustus is het weer tijd voor de kunstmarkt... en dan hebben we het over de locatie Sinterparks Zandvoort-Vondelaan 60... deze 20 augustus. Het is alweer de derde kunstmarkt van 2014 in zandvoort Zee. Op het parkeerterrein van Parks Zandvoort, de sponsor van dit evenement... aan de Vondelaan zal woensdag 20 augustus van 2 uur s middags... tot 9 uur s avonds de kunstmarkt georganiseerd worden. Wat kunt u zoal verwachten op de kunstmarkt? Schilderijen in alle kleuren en maten, abstract, modern, traditioneel... maar ook zwart-wit. Dat allemaal op 20 augustus vanaf 2 uur tot 9 uur s avond in Centerparks Zandvoort, deze kunstmarkt. En zo ook al aangekondigd, de nieuwe expositie in het Zandvoortsmuseum op 22 augustus om 4 uur is de feestelijke opening daarvan. Van de nieuwe tentoonstelling over de historische Grand Prix in het Zandvoortsmuseum. De opening, zoals gezegd, wordt verricht door de heer Jan Lammers en wethouder van toerisme en economische zaken Gerard Kuipers. Dat allemaal op 22 augustus om 4 uur in het museum. Dan gaan we naar de rommelmarkt in Oud-Noord. En dan hebben we het over 23 augustus. En dat is een jaarlijkse rommelmarkt in Oud-Noord. Hier al hier in Zandvoort. Het is een braderie. En dat begint allemaal om 7 uur s morgens met de opbouw natuurlijk. En dat duurt allemaal tot 2 uur s middags. De rommelmarkt in Oud-Noord op 23 augustus. Dan hebben we ook weer een mooi circuit evenement. 23 en 24 augustus. Dan hebben we het over de Spectacolo Sportivo. Liefhebbers van het pure automerk Alfa Romeo kunnen naast Italia Zandvoort zich ook vergapen aan de mooiste en stoerste Alfa's tijdens het Spectaculo Sportivo op 23 en 24 augustus. Na verschillende tracktime sessies heeft de Scraps, de organisator van het evenement, ook weer een aantal races met verschillende Alfa Romeo's op het menu staan. Dat allemaal 23 en 24 augustus. Meer informatie over dit spektakel kunt u vinden op www.circuit-zandvoort.nl. www.circuit-zandvoort.nl. Gaan we door naar de Kinderspeeldag Oud-Noord. En dan hebben we het Kinderspeeldag met het kampioenschap buikgeleiden van Zandvoort. Dat is allemaal op 24 augustus. En dat. Het begint allemaal om 11 uur morgens en loopt tot 4 uur middags. En onze verslaggevers zullen daar ter plaatse live verslag van gaan doen. Die kinderspeeldag in Oud-Noord op 24 augustus 2014 om 11 uur morgens. Tango liefhebbers, wederom is er weer Tango Time in Strandpaviljoen Meijer aan Zee, Strandafhangende Fauvage. En dan hebben we het over 24 augustus. Dat begint om 5 uh, uur en eindigt om 10 uur. En zoals gezegd, de Grand Prix Parade. En dan hebben we het natuurlijk over de 30ste augustus. Dat speelt zich allemaal af in het centrum van Zandvoort. U mag het niet missen, deze optocht van historische raceauto's. En zoals gezegd, er staan een behoorlijk prijzige oldtimers tussen. Dat allemaal op 30 augustus om 7 uur. En daarna natuurlijk het grote spektakel met de Big Band. Zoals Ton Ariansen eerder in dit programma al meldde. Ik zou zeggen, tot zover. Oké, okay, wil je het even met uh, Nalezen rustig op je gemak? Uh, zet dan je tv op kanaal 40 digitaal via sigo en kijk naar CFM Text TV. 24 uur per dag, 7 dagen per week te ontvangen. Kanaal 40 digitaal via sigo. What we learned We'll dress him up for me And we'll send him to school It'll teach him how to fight to be nobody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 Yeah, she's got her reasons, but I just don't wanna know Cause for 24 years I've been living in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 Disappeared Wat afgerookt vandaag he, in Zalvoort. Makreel roken en paling roken. En nu gaan we op de radio ook al roken. Je hoort de smoky. En door to Alice. Jawel, er komen binnenkort een tweetal open dagen aan, albert -Jun. Ja, dat klopt. Allereerst de, de open dag van de Buffalo's. Op zaterdag 23 augustus opent de Zandvoortse scoutinggroep De Buffalo's het nieuwe scoutingseizoen. Met een unieke open dag op het raadhuisplein van 10 uur morgens tot 5 uur middags. Er zijn allerlei activiteiten voor jong en oud, zoals broodbakken, houthakken en pionieren. Je kunt elk gewenst moment inlopen om te ervaren wat scouting jou kan bieden. Aan alle activiteiten kun je zelf meedoen... en er is een speciale stand voor al je vragen over scouting. Uh, vanaf vijf jaar en ouder ben je van harte welkom. Hoe ouder je bent, hoe groter en uitdagender het avontuur. De leden van de scoutinggroep de Buffalo's komen iedere zaterdag... bij elkaar in het clubgebouw aan het Duintjesveldweg in Zandvoort. Kom gerust langs op de open dag. En je mag sowieso drie keer vrijblijvend meedoen als je een keer op een zaterdag langs wil komen. Kijk voor meer informatie over de open dag en over wat de scouting voor je, je kan betekenen op www.debuffalo's.nl. Www en ook een open avond bij de KNRM. Maandag 25 augustus wordt er een open avond gehouden in het boterhuis van de KNRM station Zandvoort. Vanaf half acht s avonds zijn jong en oud van harte welkom om het boothuis en het materieel te bekijken. Heeft u vragen? Vrijwilligers genoeg om u alles uit te leggen. U kunt rondkijken en er wordt digitale presentatie vertoond. En er zijn promotieartikelen te koop. Tevens wordt uitleg gegeven hoe u het vrijwilligerswerk van de KNRM kunt steunen. De schipper en zijn bemanning zien u uh, graag als gast tijdens de open avond. Vanaf half acht s avonds in het boothuis. Aan de Torbekkerstraat, nummertje 17. Wie kan. Nee, Torbekkerstraat. De open dag van de KNRM, maandag 25 augustus. En volgens mij hebben ze ook een man. Zoeken ze ook een bemanningslid? Dat dus, klopt. Er is een vacature, dus wie weet dat u daarvoor in aanmerking zou kunnen komen. Maandag 25 augustus hoort en ziet u daar meer over tijdens de open avond van de KNRM in het boothuis. leven het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Change the world. Wat bedoel je nou met die wiskundesom, Albert-Jan? Dat is de wiskunde die mijn neefje krijgt. Dat is gewoon in het Engels. Oké, okay, ja, je had het niet meegestuurd, toch? Ja, hoor, ik wel. Wel, hé? Nou, dan moet ik er zo meteen nog even kijken. Komt helemaal goed, nou. gaan we doen onder het nieuws. En weer van 4 uur, Wat uur 2 zit er inmiddels alweer op. Zo, Zodat zijn we er nog een uur lang met onder meer het gedicht van de week... het dier van de week, wat sportnieuws en heel veel lekkere muziek. Graag tot zo.